Een, uh, en natuurlijk een van de beste spelers die de wereld heeft. Die uh, aan de linkerkant van het veld Snijder even overslaat. Willems uh, de bal aanspeelt. De Jong kijkt waar hij staat. Opent dan het uh, hoofd van de middencirkel richting Vlaar. Vlaar goed door aan Van de Vaart. Die geeft hem in één keer door naar Van de Wiel. Het lijkt alsof het Nederlands elftal herboren is. Het is natuurlijk nog veel te vroeg om een conclusie te trekken. Maar dit is het Nederlands elftal zoals je het graag ziet spelen. Robben, die uh, gestrikt raakt in zijn eigen actie. Dan de bal verspeelt in het wel wat koo Dan kunnen de Portugezen komen. João Moutinho ontwijkt twee tackles. Geeft de bal bij een Cristiano Ronaldo. Die is snel, nog, ligt lichten wat ruimte. Want Van de Wielen staat weg. Vlaar moet Toe. Cristiano Ronaldo draait er binnen. Cristiano Ronaldo schiet in de korte hoek. Ai, die gaat er maar net naast. Ik denk dat hij de pauw op gaat. Stekenburg had er een hand bij, maar uh, dat scheelt niet veel. Deze actie van de Portugezen, we waren er al bang voor, want dit is hun kracht. De counter razendsnel. En dan is dus ook nog de techniek van uh, Cristiano Ronaldo. Dat gecombineerd levert dus deze momenten op. En ik zie nu dat Stekenburg eigenlijk totaal verkeerd staat. Ja. Want als uh, Cristiano Ronaldo iets beter mikt, dan is het gewoon 1-1. Van der Biel was helemaal weg. Het is natuurlijk ook een beetje het gokken wat men doet. Uh, veel in balbezit zijn en gevaarlijk zijn en naar die 2-0 voorsprong proberen te komen. Aan de andere kant is een tegentreffer natuurlijk ook weer dodelijk. Terwijl er een overtreding nu is. Een overtreding van Veloso uh, op Van Persie. Van Persie heeft een beetje last. Krijg even een tikje op de enkel. Velozo zegt, zal het nooit meer doen. Schijgersen zegt oké, okay, ik geef gewoon een vrije trap. Dat is alles. En dat is ook terecht. De Jong geeft een maar richting Snijder. Snijder. Terwijl uh, Robbe gaat. Robbe binnenkant back probeert te gaan. Uh, uiteindelijk uh, Quantrao de bal wegwerkt. Uh, maar het gevaar is nog niet geweken. Want Nederland stoort door. Stoort goed door. Want uh, Quantrao moet aan de bal naar voren spelen. En uh, Willems kan de bal heel goed... Over Stiga terugkoppel richting Vlaar. En zo heeft Nederland het balbezit en staat het op de helft van de tegenstander. Robben wil de bal heel graag hebben, maar tussen de linies in is het uh, Snijder die de bal geeft. Richting Van Persy. wat een goede actie van Van Persie. In uh, tweede instantie raakt hij de bal dan kwijt. Moutinho heeft over, dan moeten we oppassen. Is het wel of geen buitenspel, is buitenspel. Maar Nederland moet verschrikkelijk oppassen met die counter hoor. Ja, ze hebben zo ongelooflijk veel snelheid uh, voorin. En bovendien ook mensen op het middenveld die een paas kunnen geven die precies goed valt. Ja, Moutinho is daar eigenlijk meester in. En Dat is het spelletje, dan moet je echt, uh, je tegenwapenen voor zover dat kan. En er komt uh, gegarandeerd nog ergens wel zo'n moment dat je met de billen bij elkaar moet hopen dat het goed gaat. Oh, oh met een slechte paas, zomaar ingeleverd bij Helder Postiga door Van der Wiel. Helder Postiga gaat scoren, nee hij schiet voorlangs. langs. Oei, oei, oei, oei. Van der Wiel, wat bezielt hem. Levert de bal zomaar in bij Helder Postiga die uh, zich gek genoeg ineens ook een hoedje schrikt. En denkt, nou dan loop ik maar een stukje. Dan telden we hem eigenlijk al, maar blijkt uiteindelijk de bal via Stekelenburg nog naast het doel te gaan. En is het een hoekschop voor Portugal. Dit is wel een hele goedkope manier om je voorsprong weg te geven. Het loopt gelukkig goed af. Corner die volgens Snijder genomen was, maar die is het nog niet. corner wordt genomen van de rechterkant van het veld. Gaat genomen worden door Mireles. Merelles uh, heeft een goede afdraaiende bal. Nederland moet dus oppassen. Pepe staat er en uh, ook Alves staat voor het doel. Komt die bal rand 16 meter? Wordt hij ingekopt in het 16 meter gebied? Vlaar werkt weg en uiteindelijk gaat hij helemaal weg door Huntelaar. Komt terecht bij uh, de middenlijn. De Portugezen beginnen nu wel te drukken en uh, dat zullen ze ook moeten. Die ploeg staat met 1-0 achter. geeft de bal naar de linkerkant van het veld. Naar Alves, Alves uh, speelt de bal op de rand 16 meter. Matthijsen moet wegwerken. Komt hij daar van Merelles? Nee, in het zijnet. Ja, als de Portugezen zoveel kansen krijgen en uh, ze gaan missen, dan hoop ik op het scenario zoals wij dat hebben gehad tegen Denemarken. Veel kansen en ze niet uh, scoren. Maar uiteindelijk, ja, het, uh, het is allemaal een heel duld draadje waaraan we op dit moment balanceren. Balbezit met die 1-0 voorsprong voor Nederland. Voor Van der Wiel. Van der Wiel tussen twee man in speelt die bal uh, weer vrij riskant. Uh, <laughs> helemaal naar de andere kant naar Matthijssen. En Matthijssen naar Snijder. Het is ongelukkig voor een radioverslaggever. Maar ik durf even niet meer te kijken. Dit zag er riskant uit. Beetje optisch bedrog. wel nu van de wiel wel goed wordt aangepeeld door de jongen. En doorgelopen is de bal doorkomt op Robben. Dat ziet er zelfs heel goed uit. Robben met Alves. Robben naar binnen draaien nu. Naar binnen draaien. Ruimte om te schieten. Schiet denk ik tegen de rug op van, van Persie. En dan komt de bal in de handen van Roy Patricio. En we gaan even kijken bij Ronald van der Geer, Denemarken, Duitsland. Ronald, wat is er aan het handje? Goed nieuws voor uh, het Nederlands elftal, want Duitsland neemt de voorsprong 1-0. maken is Podolski, die vandaag zijn honderdste in te land speelt. De grote kansen waren er al voor de Duitsers, maar hij wilde er niet in. Net niet tot nu toe, maar nu net wel. Podolski, voorzet rechterkant, goed afgerond. 1-0 Duitsland. Ja, en uh, hoe, uh, hoe wij hier nog op 1-0 uh, voor staan, dat is eigenlijk een mirakel. Want uh, de Portugezen krijgen toch wel uh, de ene kans naar de ander. Maar het Nederlands Elftal aan de andere kant kan er misschien van profiteren. Want er staan nu vrij veel Portugezen voor de bal. Ruimte aan de rechterkant van het veld. Naar de passing van Van der Vaart bij Robben. Robben het 16 meter gebied binnen. Robben geeft hij hem af. en geeft hem af voor Persie. En die schiet tegen de tegenstander aan. Was een mogelijkheid. Want het is wel typisch een Van Persie balletje die zich probeert te herstellen. Maar de Portugezen komen eruit. Het wordt een soort open wedstrijd. Waarin dan weer de ene, dan weer de andere ploeg kansen krijgt. Zoals bijvoorbeeld nu. Postiga gaat richting het 16 meter gebied. Is helemaal alleen met. Uh... Vlaar bij zich. Postiga. Postiga gaat hij scoren. Nee, uiteindelijk is het Matthijsen die zijn voeten tussen zet. Een krankjordige wedstrijd. Het is geen Nederlands. Maar u snapt wat ik bedoel. En het balbezit is voor Van der Wiel. Het is een buitengewoon vreemde wedstrijd. Dat hopelijk snapt u wel. Ja, en het goede nieuws is dat we nog één goal nodig hebben om in de kwartfinale te komen. Met de standen zoals ja, ze nu op het dat wat zijn. Ja, het kan allemaal. Niels uh, zelf heeft de bal van de Vaart. De maker van de goal. Al uh, na een minuut of elf ging zijn schotten met veel gevoel in, in de verre hoek. En dan zelft al temporiseert even, begrijpelijk na een uh, vlaag van 3, 4, 5 behoorlijke Portugese aanvallen met mogelijkheden ook. gaan we toch uh, twee, drie keer echt met de billen bij elkaar zaten. Stekenburg heeft nu de bal aan de rechterkant van het veld van de wiel aangespeeld. Ja, is de bal van die? de keeper nou niet goed of neemt hij hem nou gewoon echt niet goed aan? Want hij wil hij hem met de, de buitenkant is... aannemen en laat hij hem eroverheen lopen. Ingooi voor de Portugezen, snel genomen. Portugezen komen, Portugezen komen met veel mensen zelfs. João Moutinho is mee, maar krijgt de bal uiteindelijk niet. Bij Helder Postiga in het strafdopgebied. Het is een aardige bal, nee, ook niet van Van de Wiel omdat Van Persie wegblijft. Maar uiteindelijk met Rennes de bal niet onder controle kan krijgen via Sneijder en Van de Vaart. Moet Nederland nu even controle zien te houden. Thijssen, de Portugese beginnen wat hoger op te jagen. Waardoor de Nederlanders wat sneller de bal moeten rondspelen. En dat lukt goed. Nijter de Jong speelt de bal naar Van Persie. De hoogte van de middenlijn. En aan de linkerkant van het veld is het Willems. Willems uh, kan uh, niet langskomen. Pereira maakt een overtreding. Vrije trap voor het Nederlands helftal. De hele bank van de Portugese staat op. Ga maar weer lekker zitten, jongens. Heeft geen enkele zin. Ga we nou zitten. het is dus niet goed voor de, voor de concentratie. De hele bank springt op. Maar wij krijgen een vrije trap. Halverwege de helft van de Portugese. Twee meter uh, van de zijlijn af van de linkerkant van het veld. En Wesley Snyder heeft een aardig trapje in in huis normaal gesproken vlaar is die mee nee die is niet mee robben staat daar wel van percy huntelaar ook oh, vlaar is wel, wel helemaal achterin. achterin ja en die uh, is dan misschien wel het gevaarlijkste van allemaal snijder bal bij de eerste paal wordt verlengd kan die bij Vlaar willen met zijn benen met de tweede paal maar er zit een portugees been tussen en zo gaat die bal over de achterlijn en komt er denk ik een hoekschop aan voor het Nederlands zelf. dat zal de eerste van de wedstrijd zijn dat Koen Trouw nog net een uh, voetje tegen de bal krijgt voordat Vlaar al vernietigend te kunnen uithalen. Maar dat gaat dus niet door. Een hoekschop van de vaart gaat hem nemen. En zo kunnen we in ieder geval wel even opgelucht de andere kant de goede kant op kijken. We zitten op bijna een kwart van de wedstrijd. Het Nederlands helft al leidt door het doelpunt van uh, Rauw van de Vaart in de tiende minuut. En we zitten dus uh, in de 22e minuut van de wedstrijd met de corner die genomen gaat worden van de rechterkant van het veld met de linker. Van de Vaart staat daar, Robber staat heel dichtbij, maar die krijgt hem absoluut niet. De zit ernaast. En dan is het de Jong die zomaar over doel komt. Want die keeper deed helemaal niets. Rui Patricio zat er helemaal naast. En de Jong schrok er eigenlijk van. De bal ook een beetje hoog. Hij kon er, gezien zijn lengte, nooit echt goed boven komen. En zo is dit het optimale. Maar de doeltrap is er voor de doelman van de Portugese, Rui Patricio. Hij maakte er maar één nog voor Oranje. De Jong in een kwalificatiewedstrijd in IJsland. Dit was bijna de tweede. Het zou een aardige zijn geweest. 22 minuten rijmen onderweg. Portugal 0, Nederland 1 de goal van Van de Vaart. De bal bezit voor Miguel Veloso. Die een diepe bal geeft naar Nani. Nani, terwijl Willems afwacht eigenlijk in het duel. Nani die de bal aanneemt en altijd met trucjes komt. Eén trucje. Willems trapt er niet echt in. Dan komt er wat ruimte aan de rechterkant. Gaat Nani de bal toch voorzetten. Daar is Cristiano Ronaldo met een prachtige kopbal. En een geweldige redding van Maarten Stegelenburg. Die voorkomt, weer voorkomt, dat Portugal op gelijke hoogte komt. Want dit was... Uh... Een redding met de hoofdletter R. Ja, Huntelaar knokt zich naar de bal toe, maar krijgt de bal niet onder controle. Komt de bal zomaar weer in de voeten van Coantrao. Hebben we nog niet gezien in de wedstrijd. Huntelaar in dat eerste gedeelte van de wedstrijd waar Alves het balbezit heeft. En je eigenlijk eerder wacht op, uh, of verwacht eigenlijk dat de Portugezen gaan tegenscoorden. Is het uh, de diepe bal van Pepe? Is het geen buitenspel? Is het wel buitenspel uiteindelijk bij Ronaldo? Dat scheelt heel weinig. Je hebt uh, daar echt het geluk uh, van de, de grensrechter dat hij, uh, en ik denk ook dat het, het buitenspel was... ...maar dat hij het op het goede moment ziet. Het is inderdaad buitenspel. Het scheelt heel weinig. zit in ieder geval voor Vlaar. Vlaar uh, met uh, Nigel de Jong, die goed wegdraait van zijn tegenstander en wat ruimte vindt. En nu een hele goede bal geeft op Van Persie. Van Persie tussen twee mannen in. Speelt die bal naar Sneijder. Sneijder wil in één keer de bal doorspelen. Dat werd gezien door Pereira. Pereira die, uh, ziet dan dat uh, Willems de bal terugspeelt <coughs> naar nou, Nigel de Jong. We hebben weer Ronald van de Geer. Een doelpunt voor de Denen valt er uit een corner die genomen wordt vanaf de rechterkant. En het is weer Kroon Deli die het doelpunt maakt, net als tegen Nederland. Bender zit in eerste instantie mis, maar van ver komt dan toch Kroon Deli. We hebben binnen de 16 meter de bal achter Noyer. De Denen zijn terug in de wedstrijd tegen Duitsland. En het balbezit hier is voor Nigel de Jong met uh, op het scorebord 24, 24 minuten. Balbezit uh, nu uh, voor Sneijder. Sneijder uh, speelt de bal goed binnen door naar Van Persie. Die is er eerder bij de Pepe. Van Persie, Van Persie opent naar de rechterkant van het veld bij Robben. Oh, dat, die bal is net te kort. Daar zit Coantrao uh, bij en dan moeten we weer oppassen want de portugees breken uit. Lekker linkerkant van het veld. Koen trouw aan de bal. Cristiano Ronaldo gezocht. De 2 van Madrid. Vlaar is sneller. Dat is ook leuk om te zeggen trouwens. Maar het is wel doet zo. Hij goed, heeft hoor, Cristiano Ronaldo er gewoon even uitgelopen. bezit voor Oranje. Die moet dan worden meegenomen door Van der Vaart. Die krijgt een schot mee. Van slaal En dat gaat de eerste gele kaart van de wedstrijd denk ik zijn. Omdat hij hem van achteraan aantikt. Maar de Italiaanse scheidsrechter doet dat gek genoeg niet. En heeft besloten niet in de voetsporen te willen treden van Ivanov. De rust van 2016. Dus heb gelijk no hoor. De herhalingen zijn wat dat betreft. Altijd goed en uh, nuttig. Dat blijkt ook nu weer. 25 minuten bijna onderweg. Nederland staat voor tegen Portugal met 1-0. Tot die goal van Rafael van der Vaart, en de vrije schot is inmiddels genomen. en De bal is van de voeten van Matthijssen. Voor alle duidelijkheid, bij deze stand hier en bij Duitsland-Denemarken is Nederland uitgeschakeld. Maar daar, we wanhopen nog steeds niet. bal van Snijder wordt gegeven eigenlijk in de blind naar Willems, die er niet bij kan komen. Dan gaat de bal terug naar de doelman, naar Patricio. Speelt de bal snel van de vaart, die knop uh, kopt de bal dan in het hart van de verdediging naar Pepe. En dan komen de Portugezen er weer uit. En moeten we weer oppassen, want we krijgen het duel tussen Ronaldo en Van der Wiel. Vanaf de linkerkant dus Ronaldo. Dreigt. Gaat langs de zijlijn. Dreigt naar binnen. Een schaar. Nog een schaar. Dan even halt houden. Dreigt. Een voorzet. Nog een schaar. Een trucje dat mislukt. Dan roept hij de steun in van Raúl Marrelles. Die er overheen komt. En een voorzet geeft hij over het doel van Steektenburg heen. waait. Dat is prima. Zo is Ronaldo ook in deze wedstrijd nog niet 100% los. Hoewel het uh, natuurlijk altijd een genot blijft om naar deze speler te kijken. Een van de beste ter wereld. Maar het feit dat de trucjes. die eigenlijk uit stilstand worden gedaan niet lukken. Dat uh, zegt dat het een en ander. Doeltrap van uh, Stekelenburg. Uh, terwijl uh, het uh, Nederlandse voetbal uh, uh, een beetje is weggeëpt, uh, de Portugezen het overnemen. Eh, kansen hebben de Portugezen gehad. Tot nu toe nog steeds eh, die stand van eh, 0 voor de Portugezen en 1 voor Nederland. Dan eh, moeten we kijken of Nederland eh, naar die tweede kan gaan. Zodat we in ieder geval eh, zelf er alles aan hebben gedaan om de Portugezen van ons af te schudden. En te kijken waar het mogelijk is om de kwartfinale te bereiken. Willems doet het uitstekend. Speelt de bal naar van de vaart. Mannetje in de rug. Hij eh, moet oppassen van de vaart. Speelt de bal even terug naar Stekenburg. Stekenburg knalt de bal naar voren. Van Persie moet een man uit de rug houden. Dus Peppe Pepe wint de kop En de Portugezen weer een bal bezitten. De hoogte van de middenlijn. Miguel Frilozo draait om zijn as. Draait de andere kant op. Geeft goede bal naar Nani. Als de tegenstander opzoeken krijgt ook steun. Nu van de rest back. Pereira, de bal naar het centrum. Daar staat Cristiano Ronaldo. Neemt hem weer niet goed aan. Hij zit nog niet in de wedstrijd. Dat komt Oranje bijzonder goed uit. Dat mag duidelijk zijn. Want Melk kan de tegenstoot zelfs gaan inluiden. Nu met Van Persie en Robbe aan de rechterkant. Die heeft wel wat meters te maken nu. Koon staat daar wel, maar staat 10, 20 meter verderop. Robbe houdt even in. Wacht op steun. Komt hij. Maar een beetje terug via van de, wiel. van de Wiel naar de Jong. De Jong verder in bal bezit. Speelt de bal niet naar de linkerkant van het veld. Had wel gekund naar Willem. Speelt hem goed hard op de middenas naar Van Persie. Die opent uitstekend naar de linkerkant van het veld te snijden. snijden Draait het 16 meter gebied in, gaat schieten, schiet fel en schiet in de handen van Patricio. Ja, dat is natuurlijk wel het voordeel dat je hebt als je met snijder vanaf die kant speelt, omdat hij dit goed kan. Hij heeft een uh, knap schot, nu had Patricio het antwoord, maar dat zal niet per definitie zo zijn. Dat de Portugese nu via Joao Pereira uitbreken. Nou ja, ook niet echt, want die houdt weer in. En geeft de bal terug aan Nani. Maar die staat nu nog op de eigen helft. Nani, Joao Moutinho. En dan toch de rechtsback aangespeeld. Joao Pereira die is wel wat doorgelopen. Wordt er naar het centrum gezocht. Nani, korte combinatie. Wil hij de bal bij Helder Costica krijgen? Dat lukt niet. Er zit van de vaart tussen. Overname van het helft Elftal met Willems. Die levert zomaar in. Dat is een slordige bal naar Filoso. Die wat meters kan maken. En Dan wordt er gelopen door Raúm Arelles. Filoso ziet dat niet. En krijgt dan na korte combinatie de bal wel aan de rechterkant bij Joao Pereira. Van Marmerk zegt, ga niet met je kont naar het 16-meter-gebied, want het is gevaarlijk. Het is gevaarlijk, is het wel of geen buitenspel. En het is het doelpunt van Ronaldo. Volledig terecht, kan niet anders zeggen. Het is een prima actie van uiteindelijk Ronaldo die het afrondt. Maar het is gezien het spelbeeld helemaal terecht. De Portugezen hebben recht op de gelijkmaker die er nu is. En nu is het voor Nederland een hele zware opgave om alsnog een twee verschil overwinning te gaan behalen op Portugal. Ik ben benieuwd hoe het restant verder gaat. Ik ben niet optimistisch. De boosheid van, van Marwijk zit hem in de wijze waarop het zelf al probeert om uh, uit te verdedigen. Willems, ja, daar gaan we weer. Die levert de bal eigenlijk zomaar in bij het tegenstander. De van de middenlijn, dan hebben de Portugese drie, vier, vijf schijven nodig. Om uiteindelijk een steekbal te geven die werkelijk van ongekende schoonheid is op Ronaldo. Bal over een meter of vijftien tussen drie, vier man door. De bal die komt van de voeten van Nota Bene de rechtsback Joao Pereira. Bij Valencia zullen ze nu zeggen, die hebben we dus even fijn gekocht van Sporting, in plaats van van de Wiel, want dat is een goeie, als je dat als rechtsback ook al kan. Hij is aanvallend, net als van de Wiel, dat wisten we al, maar dit is knap. De afronding van Cristiano, Ronaldo al nog gekke zo moeilijk, want hij kiest een hoek. En dat uh, doet hij goed. Ja, dit is een flinke domper, de maken. Ja, maar wat ik zeg, uh, volledig terecht. De Portugees hadden al eerder uh, op gelijke stand kunnen komen. Maar kijken of Nederland uh, de veerkracht heeft om uh, weer op voorsprong te komen. Balbezit voor snijder aan de linkerkant van het veld. snijder is wat geïrriteerd, uh, door het feit dat uh, een tikje krijgt van Pereira, dat maakt ook de uh, coach een wegwerpgebaar, Paolo Bento, die zegt er is nog helemaal niks aan de hand. De is, ik het is de ik beslissend en uh, ik heb geen zin in gezeur. zit in ieder geval met de vrije trap voor Sneijder. Tik de bal even terug naar Willem de van de middenlijn. Dan moet hij weer verder terug richting Matthijssen. En Matthijssen kan ook uh, eigenlijk alleen maar die bal weer terugspelen. Dat gaat hij ook doen, speelt hem al uh, alleen een beetje in de breedte naar Vlaar. Vlaar die uh, wat meters nog gegaan heeft tot totdat de middenlijn komt. Uh, dan een diepe bal geeft, dus geen slechte bal zeg. naar uh, Snijder. Aanname op de buitenkant van de voeten, laat hem even ervan springen. Dat geeft dan Joao Pereira uh, Man van de assist van zijn even de gelegenheid om ertussen te komen. De bal gaat de tribune in, maar dan heeft Snijder een overtreding gemaakt in de ogen van de scheidsrechter. Is dat zo? Of wordt er gewoon een ingooi gegeven aan de overtreding. Portugese? Overtreding gemaakt, oké. Okay. Snijder zelf begrijpt het niet. Ik begrijp het ingezet ook niet. Maar Pepe wel. Die smokkelt nog een paar meters en gaat dan een vrij schot nemen voor de Portugese. Terwijl we een half minuutje hebben gespeeld. En de stand dus 1-1 is. Na de voorsprongen via Van der Vaart verkregen, kwam de gelijkmaker een minuut of anderhalf geleden van Cristiano Ronaldo. Balbezit is er voor de Portugese. Komt aan de linkerkant van het veld waar helemaal mis wordt gezeten door Robben. Komt de bal op de rand van het 16 meter gebied. Ronaldo en Nani op de rand van het 16 meter gebied. Schot van Nani en het gaat net naast. Nee, nee, nee, dit gaan we normaal gesproken nooit redden. Omdat de gewone kwaliteit van de Portugese spelers met name in de aanval veel te groot zijn. En het grootste verschil hebben met de verdedigers van Oranje. Dat, dat ga je nooit houden. Nee, dat is ook zo. Bewegelijkheid, snelheid, dat zijn uh, dingen die wij achterin toch missen. En dat wreekt zich wel als je tegen een tegenstander speelt die, tegenstander, die spelers als Ronaldo, Nani, João Moutinho kan opstellen. Het is 1-1, dat betekent dat, er, uh, nou ja, dat de patiënt nog leeft, mag je zeggen. Dat uh, wel reden is voor grote verzorgdheid, maar dat uh, Oranje nog niet begraven is. Hoewel de tussenstand bij de andere wedstrijd 1-1 bij Duitsland, Denemarken, via Podolski en Kroondeli in die volgorde natuurlijk ook niet erg helpt. Huntenlaap weggestuurd. Nou ja, wat heet. Verspeelt de bal aan Joao Pereira. Zo verdedigt Portugal weer uit. Het uh, is 1-1. Dat vonden we al vervelend, maar vonden we terecht. Als het nu ook nog 1-2 wordt voor Portugal zo, wat me niet zou verbazen gezien in het wedstrijdbeeld... dan vrees ik dat de geest uit de fles gaat. Ja, dan is het over. Bal uh, in ieder geval voor de doelman. Patricio die heel goed geeft richting Corantrao. Die uh, aan de linkerkant van het veld Mireles wegstuurt. Moet Nederland oppassen, maar Flair doet het uitstekend. Zet het lichaam er goed in. Tikt de bal over de zijlijn. Doet hij het wel of niet via de voeten van Menellis? Dat is een beetje de vraag. Scheidseter zegt in ieder geval dat hij vindt dat Vlaar de bal het laatste heeft beroerd. Zodat Coantrao halverwege de helft van Nederland aan de linkerkant van het veld te inworp kan nemen. Doet het richting Postiga. Postiga terug naar Coentrao. Coentrao dan op zijn beurt weer even verder terug naar Ronaldo. Ronaldo met een drive via 1-2 met Moutinho. Komt Ronaldo er? En is het Postiga die aan de linkerkant van het veld weg is? Komt de bal bij de penalty stip waar die weg wordt gewerkt door Matthijssen? Moutinho die er dan eerder bij is dan Van de Vaart. Die zich werkelijk het kaart van brood laat eten. En dan gaan de Portugese weer aanzetten. Maar die bal is erg hoog en erg slecht. Waardoor Willems de bal over zich heen zit te gaan en hem wel of niet binnenhoudt. Hij houdt hem binnen, maar je mag je afvragen waarom. Want uh, nu is hij die bal gewoon kwijt. Terwijl als hij die bal over de zijlijn had gaan, kan Nederland gewoon inwerpen. Niet slim. Nee, maar goed. Dat is Willems. En dat is uh, jongen van 18 die het uh, op bepaalde momenten niet weet. Dat zijn we natuurlijk in de eerste wedstrijd ook al tegen aangelopen. Je mag hem dat ook niet kwalijk nemen, moet je wel bij zeggen. Dat is ook zo. Op die leeftijd doe je dat soort dingen nog eenmaal. Maar ook af en toe wat onhandig. Over onhandig gesproken Bruno Alves tot. Aan Interland 53. Deze zeer ervaren speler van Zenit Sint-Petersburg trapt de bal nu buiten het bereik van wie dan ook over de zijlijn. De ingooi van Nederland is alweer verspeeld over zijn Cristiano Ronaldo krijgt veel ruimte gaat van 40 meter schieten. En Steekleburg redt maar net door die bal weg te boksen. Dan komt er nog een nastoot met Nani. Die kopt hem terug naar uh, João Moutinho. De 1-2 met Nani. João Moutinho wordt gevloerd, denk ik, door Willems. Nani kiest dan de uh, positie in het vastgebied. Zoekt dan de combinatie met een ander. Maar dat lukt niet. Van Stekenburg bijna geklopt door die zwabberbal, Neem ik dan maar aan van Cristiano Ronaldo. Ja, en daar gaat Nani. Ze gaan direct naar de 2-1. Dat kan niet fout gaan voor de Portugezen lijkt het. Van de vaart werkt de bal weg. Het is nu vrouwen en kinderen eerst. en Van Marwijk kan lopen en roepen wat hij wil. Maar die voelt hetzelfde wat wij voelen, dat de wedstrijd heel langzaam begint weg te glippen. En dat de Portugezen gewoon op dit moment de ploeg hebben die beter is dan uh, Nederland. Met het balbezit nu voor Moutinho. Moutinho speelt de bal even terug, doet dat richting Veloso, die staat de hoogte van de middenlijn. Veloso kijkt, omdat hij weet dat als je een van de voorwaarts in stelling weet te brengen, dat het altijd gevaar oplevert voor de Nederlandse defensie. Pepe geeft de bal richting Moutinho, Moutinho terug van de middenlijn naar Nani. Nani naar Moutinho, dat gebeurt allemaal op eigen helft. Pepe dan probeert heel vaak te openen naar de linkerkant van het veld, maar prefereert nu de bal breed te spelen naar Alves. Alves is een van de twee centrale verdedigers dus van Portugal, die nu onder druk van... Een van de Nederlanders van Persie, dit geval de bal met terug speelt naar Rui Patricio, de keeper van Sporting Lissabon. een keeper dus van het nationale elftal. Verre trap van Trouw. nou wordt dan doorgekopt. en dan komt hij bij uh, Helder Postiga terecht. Helder Postiga, Cristiano Ronaldo aan de linkerkant van het veld. Trouw is meegelopen, de linksback staat nu als een soort spits voor de goal. Dan komt Cristiano Ronaldo met weer een dubbele schaar en de schot dat geblokt wordt en overal overheen waait. Bijna bij de tweede paal nog voor de voeten komt van Nani, maar die kan hem uiteindelijk net niet meer aanraken en krijgt er dan omdat die bal dus aangeraakt is nog wel een hoefstok voor cadeau. Als vertelde, dat is ik goed geteld, heb is de houding 3-1 het voordeel van de Portugezen. Op het scorebord staat er nog 1-1. Maar u hoort al in ons verslag in de afgelopen 6, 7, 8 minuten. Dat wij uh, het gevoel hebben dat het uh, de verkeerde kant op draait. Moutinho gaat de corner nemen aan de rechterkant van het veld. Als de stand hier uh, bij de wedstrijd Duitsland-Dedemarken op zo blijft. Zouden Duitsland en Portugal door zijn naar de volgende ronde. Maar het, is nog, het duurt nog eventjes. Uh, 11 minuten zeker ook nog in de eerste helft. De corner van Moutinho komt voor. Wordt gekopt en uiteindelijk Ronaldo die hem naast kop. En het scheelt weer onvoorstelbaar weinig. Uh, ja, Nederland mag echt uh, God op de lood knieën danken. dat het nog steeds in de wedstrijd zit met een 1-1 stand. Maar je voelt uh, dat de voorwaartsen van Nederland niet meer uh, in de stelling kunnen worden gebracht. Dat het middenveld uh, totaal wordt overlopen en dat de aanvallers van Portugal te sterk zijn voor de verdedigers van Oranje. De bal wordt gekopt en uiteindelijk komt hij dan terecht in de handen van Stekelenburg. Van Marwijk, uh, Ijsbeert, Een ander woord uh, is er niet voor. Die loopt uh, echt als een soort gekooide Dat is een ander woord voor Max Slaat. Dan. <laughs> die uh, weet het volgens mij ook niet meer. Die ziet wat hij ziet en is af en toe heel boos en maakt wegwerpgebaren ook nu weer als de jong naar smaak dus blijkbaar moet opendraaien en de ruimte moet zoeken vooruit en de bal weer terug gaat naar stekelenburg dan gaat Matthijs de bal weer terugspelen naar stekelenburg gaat het portugese publiek zelfs wat fluiten wacht stekelenburg dat helder postiga komt en trapt van de bal van achteraf van zijn strafverbied naar de rechterkant van het veld van de wiel neemt hem aan maar net niet goed genoeg de bal weer kwijt er zit er er tussen christiaan nog een krijgt een tikje van vlaar en een vrije schop ja een vrije schop zij staat er goed dichtbij Ronaldo dus die uh, balbezit nu even overlaat met die vrije trap uh, aan Meredes. Meredes krijgt de bal terug van Quentro. Het enige is dat de Portugezen misschien iets te Houten gaan spelen terwijl ze nu uh, een uh, vrije trap meekrijgen omdat Ronaldo weer een klein tikje krijgt. Dat zou nog iets kunnen zijn dat ze een beetje hooghartig worden. Maar voorlopig uh, zijn ze gewoon, gewoon beter, de Portugezen. En uh, is de stand van 1-1 voor Nederland uh, nog heel positief te noemen na een prima begin. En de 1-0 voorsprong, Zakt Nederland langzamerhand weer weg. Balbezit voor Alves. En dat hebben we in andere wedstrijden ook al gezien. De 20-23 minuten, daar gaat het voor Nederland uh, steeds fout. En uh, dat uh, bleek eigenlijk nu ook weer in die fase tussen 20 en 30 krijgen we steeds tegentreffers. Balbezit voor uh, Nani. Nani uh, met uh, Van der Vaart voor zich. Uh, Nani maakt dan nog even een schijnbeweging. Ja, daagt een beetje uit. Maar gaat de achterlijn zoeken. Nani, uh, terwijl Van der Vaart ligt, is het nog steeds Nani in balbezit. En de overtreding van Van der Vaart. Een de vrije trap voor de Portugezen. Het voelt alsof Nani nu al bezig is om uh, de Nederlanders wat te kleineren. Een voorzet geven, dreigen, dat niet doen. Van der Vaart met een sliding, dat oogt al heel knullig. En dan de tegenstander toch weer opwachten en wachten tot hij je voet uitsteekt. En daar dan overheen lopen. Hij geeft hem een elleboog. Ja. Van de vaart in het wegdraaien geeft hij een elleboog. Is dat zo? Ja. Oh ja, nou ja, ja tikt hem tik hem wel even tegen ja, de hand. Ja, Niet ja. netjes. En dus gewoon gefrustreerd doordat hij een beetje gek wordt gedraaid door Nali. Dat is wat de Portugezen dus blijkbaar nu al doen. Terwijl we 37 minuten spelen en er een vrij schot komt. Waar achter de bal hebben we een plaatsnummer. De heren Miguel, Veloso en Joao Moutinho. Die bal ligt een zeg maar meter of drie, vier van de achterlijn af. Laten we hopen dat het Nederlands zelf dan in ieder geval nog een gelijke stand meeneemt. De kleedkamer in. En dat er dan misschien nog wat uh, reparatiewerkzaamheden kunnen plaatsvinden. Maar ik ben bang dat we het niet op 1-1 houden bij de rust. En dat dan het doek heel, heel snel gaat vallen. Want als de Portugezen op voorsprong komen, dan zal je er nog drie moeten scoren. Nou ja, goed. Dat lijkt een scenario gezien het spelbeeld. dat niet tot de mogelijkheden behoort. Daar komt die uh, vrije trap en die gaat erin. Nee, die gaat er net over. Maar het scheelde heel weinig. Ronaldo zegt dan uh, dat het een corner is. en die protesteert nogal fel. Maar uh, het scheelde heel weinig weer. Half metertje, Filoso, die probeert het wel ineens. En die schiet hem, nou ja, half meter ik. Ik denk 20 centimeter over, terwijl de hand van Stegenburg dan nog wel in de buurt zat. Maar het zijn allemaal kansen. Ik zit even op mijn blaadje te kijken. Dat in de eerste, laten we zeggen, 20 minuten heb ik drie dingen van Oranje opgeschreven. En vanaf de 20e minuut heb ik, geloof ik, zeven dingen, acht dingen van Portugal. Maar het is zemen. toch opmerkelijk? Hè? Het is steeds de 20e minuut. We spelen ook de tweede helft tegen ploegen. De eerste 20 minuten goed. Dan denk je toch, heeft dat dan met een stukje conditie te maken? Dat ze na 20 minuten gewoon uh, op zijn en weer bijtanken. En in de rust uh, weer genoeg hebben bijgetankt. Zodat er weer 20 minuten behoorlijk gevoetbald kan worden. Het is toch opmerkelijk? Misschien is het uh, de afspraak hoor. Gas geven en uh, de tegenstander ja. onder druk zetten. En, en, en dan in laten zakken. Ik heb geen idee. Gas geven en de tegenstander laten scoren. Dus. Ja, nee, maar het klopt. Het lijkt uh, eigenlijk vanaf nu 20 negens meer op. Nee. Het feit dat we drie goals tegenkrijgen op dit toernooi in ongeveer dezelfde periode. Dat is ook geen toeval meer. Nani kaatst doet dat naar Cristiano Ronaldo. rood van de midden draait hij weg van twee man. Houdt de bal nog in de ploeg. Krijgt een heel klein tikje mee denk ik. Probeert Helder Postiek aan de bal naar de linkerkant te verlengen. Dat lukt wel, maar dat staat van Portugal niemand. Robben geeft dan de bal mee aan van de wiel. Van de wiel wordt dan van de bal gezet door een tackle van Roma Reiles. Maar gaat zo'n pittig het duel vervolgens in dat hij er nog een ingooi overhoudt van de wiel. Dat is goed. Ja, Meredes maakt een beetje comedisch. Hij er, trapt daar niet in. En uh, dus heeft de jongen nu het bal bezit. Uh, maar Nederland staat uh, eigenlijk vrij stil. Daar waar het gaat om het aanspelen van een van de voorwaartse. Uh, Robben zegt tegen Van Persie en tegen Van de Wiel beweeg. En uh, Van de Wiel beweegt nu inderdaad. Hij probeert achter Moutinho weg te gaan, maar dat lukt niet. Moutinho het uit in de eigen 16 meter. Alves en uh, Coantrao. Coantrao. die uh, speelt in de bal uiteindelijk via de voeten van uh, Robben over uh, de achterlijn. Of is het over de zijlijn toch zodat de Portugese bij hun eigen cornervlag aan de linkerkant van het veld een in inworp mogen nemen. En Nederland daar de boel een beetje moet gaan vastzetten. Een van de drie van Madrid die dat dus gaat doen. Coëntrao, die andere twee natuurlijk Pepe en Ronaldo. Coëntrao neemt de tijd, wordt, wel, uh, wordt hem wel moeilijk gemaakt. Veel Nederlanders schuiven nu op op de helft van de tegenstander. Er wordt gekopt ook door Van de Wiel die de bal weer over de zijlijn kopt En dan komt het spelletje eigenlijk opnieuw op gang. Alleen dan 15 meter verderop opnieuw Coëntrao wordt een ingooi. Nu zou hij terug naar de keeper kunnen ook als hij het wil, maar dat wil hij niet. De bal gaat naar voren toe dan moet de Jong de lucht in. Die laat eigenlijk zijn tegenstander de bal aannemen. Dan komt er een kort 1-2 van de Portugese waar Helder Postiga de bal terug moet krijgen. Maar dat mislukt. Nederland neemt over via Willems. Willems speelt terug richting Stekelenburg Terwijl uh, Sneijder diep ging en had gehoopt dat Matthijs het ook zag. Maar hij liep wel erg... Uh... Achter twee mensen langs, waardoor het ook moeilijk voor Matthijs was om dat te bereiken. De Robben komt de bal goed door. Van de Vaart houdt Alves in de rug, krijgt een vrije trap mee. Alves, een kleine overtreding. Halverwege de helft van de Portugezen, twee meter aan de zijkant, verder de rechterkant, heeft Nederland de vrije trap. Van de Vaart zegt: ga maar weg tegen Robben. Ik neem die bal. Het is ook handiger misschien als Robben hem iets verder van de bal af gaat staan, zodat hij direct ook mee kan doen aan de spelhervatting. Van der Vaart met de vrije trap aan de rand van het 16 meter gebied. Staan Van Persie, staat Vlaar, staat Huntelaar en daar komt die bal. Is hij te hoog? Kan de keeper erbij? De keeper kan erbij. Van een probleem zelfs. 40 minuten onderweg. 1-1 de stand na dat mooie vlammende begin na 11 minuten. Met dat prachtige schot van Van der Vaart dat erin ging in de verre hoek. Maar na 28 minuten kwam Cristiano Ronaldo vrij te staan voor doelman Stekelenburg. Na nou, een prachtig overigens van Joao Pereira hij maakte de maar oh. Och, dit is schitterend hoe Ronaldo hier de bal aanneemt uit de lucht en ineens wegdraait van Van de Wiel. Dan weer die scharen en het strafschopgebied binnen. En dan een onmogelijke hoek, maar toch schieten en naast schieten. Nou ja, oké, okay, dat kan. Maar de wijze waarop hij de bal aanneemt, als een paas die is 30 meter onderweg, die plukt hij niet alleen ineens uit de lucht. Maar in die aanname is hij meteen langs van de wiel. Dat is uh, van grote schoonheid. Van de wiel werd veelvuldig in contact gebracht met allerlei topclubs, uh, Valencia en uh, ploegen uit. Uh... De top van het Italiaanse voetbal, maar hij wordt nu inmiddels genoemd bij Benfica. En als de Portugese scouts zitten te kijken, denk ik toch dat ze een beetje gaan twijfelen over uh, met name de verdedigende kwaliteiten van Van der Wiel. Die zich werkelijk geweldig liet dollen door een technisch buitengewoon begaafde uh, Ronaldo. Dat wel. Balbe zit aan de rechterkant van het veld, met je jo 15 voor de middenlijn. Is het uh, de rechtsachter die uh, de bal gaat nemen, Pereira die hem uh, gooit. Gooit hem richting Postiga. Postiga probeert dan voorbij Matthijs te komen. Slechte bal van Willems. Die naarmate de wedstrijd voordat steeds meer onbeholpen is. Maar je kan hem ook niet verwijten. Dus bal dan nu bij Postiga. Postiga en aan de rechterkant van het veld is er het balbezit voor Pereira. Die rechtsachter. Dat doet uiteindelijk Willems goed. Maar ik kan me voorstellen dat die hele introverte jongen niet weet wat er allemaal gebeurt. Op zo'n podium, zo'n belangrijke wedstrijd tegen een grote speler als Nani spelen. Dat geef ik je ook maar te doen. Het is in ieder geval een talent voor de toekomst. Maar nu lijkt het hem nog net... Ja, het, nog net iets te ver van uh, de realiteit. Ja, dat is zeker het verval. Een, een blik op de monitor leert ons een uh, shot dat ons werd getoond... van de heren Cocu en Van Marwijk... die enigszins wezenloos voor zijn uit zaten te staren. Daar uh, sprak niet veel energie meer uit. Zouden zij er niet meer in geloven. Na 42 minuten bij een 1-1 stand hier... en een 1-1 stand ook niet heel gunstig bij Denemarken en Duitsland. En uh, Een wedstrijd, vooral dat laatste eigenlijk... waarin Portugal oranje vanaf de 20 minuut totaal overklast... En eigenlijk ook al uh, makkelijk op 2-3-1 had kunnen staan. Maar uh, dat is nog niet gelukt. Bruno Alves paas naar Nani. Schitterende paas weer. Nani neemt aan. wereld voor zijn neus. Dribbelt hij er buiten langs of binnendoor? Komt de voorzet bij de tweede paal. Dan gaat Cristiano Ronaldo de lucht in. Maar de bal zweeft daar net overheen. Ja, het scheelt weinig. Het scheelt allemaal heel weinig. Ronaldo die uh, een paar acties heeft gehad. Maar in ieder geval met alles waarbij hij betrokken is. Gevaar uitstraalt. Iedere keer weer aanwezig is. En tot nu toe kan Nederland met die 1-1 stand niet ontevreden zijn. Balbezit Robben. Robben dan naar Van de Vaart. Draait terug. Draait zich eigenlijk een beetje vast. Die bal moet naar voren. En terwijl Van de Wiel nu opkomt. wordt dat gat alweer dichtgelopen door Mereles. Nog niets gezien van Huntelaar. Nog niet aangespeeld. Nog geen bal van de flanken gekomen. Wordt het misschien dan toch een wedstrijd nog voor Narsing in deze fase? Waarin Portugal, omdat het sterker is, gewoon lekker door probeert te drukken. En Narsing met zijn snelheid iets kan doen. Nu is de bal van Willems. Dus de hard richting van Persie. Pepe. Pepe versnelt. Speelt de bal dan vierde voeten van Van Persie over de zijlijn. En de Portugese hebben op 16 meter van de achterlijn aan de rechterkant van het veld de inworp. Die gaat genomen worden door, door die goede rechtsback, Joao Pereira. Ja, dat is wat ik al zei, echt een aanvallende rechtsback. Het enige probleem dat hij heeft dat nog een heetgebakket mannetje. Is. Die heeft continu met iedereen aan de stok. Tot zegt zich aan toe dat achtervolgende nog wel is. Ingooien is trouwens goed. Nu hele Postiga die doorkop. Die bal wordt in de middencirkel dan weer door Van de Vaart onschadelijk. Maakt via Vlaar gaat hij terug naar Stevenburg. Vlaar doet dat goed onder druk van Rol Mereles. De spelers van Chelsea die door een schoorzicht de Champions League finale mist en alleen om die reden vermoedelijk al van dit toernooi iets moois wil maken. Zwaar heeft de bal, Flaar paas aan de rechterkant van het veld. Dan wordt de bal wel aangenomen door spelers van Oranje, maar Huntelaar die dat doet, krijgt een tegenstander in zijn rug. Dat is Koen Trouw, die maakt een overtreding en dan komt een vrij schop aan voor Oranje. Nog een zeventigtal seconden in de eerste helft over, 1-1 is de stand. Ik heb nog geen extra tijd gezien. Er staat de vierde man ook eigenlijk een beetje naar te kijken. Met Rizzoli, de scheidsrechter die ook naar hem kijkt. Maar direct dan via zijn headset zal doorgeven hoeveel minuten erbij komen. Laten we even letten op de actualiteit. Met Robin die de bal kwijtraakt. Marellis die de bal speelt richting Ronaldo. Die het lichaam goed gebruikt. Van Persie omzeilt. En dan Alves in balbezit brengt. En dat is al halverwege de eigen helft. Slechte bal van Alves. Speelt de bal achter Pereira. En Nederland halverwege de helft van de Portugese. Terwijl die Pereira dat, die laat dan de bal lopen die in het veld wordt gegooid. Terwijl uh, Sneijder al klaar stond om die bal in te gooien. Richting Nigel de Jong. Ja, dat heet uh, slim als wij het doen. Vinden we het mooi. Ja, denk, goed, hè? Dat, dat Ja. Ja. Halve minuut op gaan. Naar de eerste helft. Stekelenburg wordt opgejaagd door Helder Postiga. Geeft de bal aan de rechterkant mee. Op van de wiel. Die krijgt wat ruimte nu van Cristiano Ronaldo. Halverwege de eigenaar komt van de vaart de bal. Van de ophalen van de vaart terug Van de wiel. Nu is de ruimte er eigenlijk niet meer zo. Moet er een diepe bal komen. Want Robben gaat lopen. Koen en zit er nog net met het hoofd tussen. Komt Bruno Alves aan de bal. Maar die verslikt zich er een beetje. In. De keeper kwam al uit. maar Bruno Alves neemt de bal mee. En Komt dat toch een beetje in een vervelend parket. En in paniek trapt hij de bal er wel de tribune in. Het de heel zelf mag nog één keer gooien in de slotseconde van de, de eerste helft. Er komt geen extra tijd bij volgens mij. Dus uh, het zal uh, iedere seconde nu afgelopen zijn. te kijkt al op zijn horloge met het balbezit van Van der Vaart. En hij fluit nu af. De ruststand hier in uh, Garkhoff tussen Portugal en Nederland is 1 tegen 1. Dat is dus te weinig. En uh, eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat ik... Uh, ik had al weinig hoop voor de wedstrijd. Dat is niet niet uh, groter op geworden. Roland van der Geer bij uh, Denemarken, uh, Duitsland... Graag even de kansenverhouding, Ronald. Nou, ik denk dat uh, Duitsland wat dat betreft met uh, 6-1 voor had kunnen staan. De kansen met name in de eerste 10 minuten uh, stapelden zich op voor uh, de Duitsers. Van dichtbij, van ver af. Grootste kans eigenlijk toch ook wel voor uh, Müller. Die uh, oog in oog te staan na, na de aanval met Andersson. Maar Andersson uh, verridde, verrichtte de redding van zijn leven. 1-1 is het bij rust, want ook hier is... Nee, nog niet. Ik dacht even dat er voor rust was gefloten. Maar anders mag de bal nog een keer in het spel gaan brengen. Nee, de Duitsers straalden echt uit. Dat komt wel goed. Uiteindelijk Podolski, dat was wel een hele mooie goal. Goede combinatie en uiteindelijk voorzet vanaf de rechterkant van Müller. Ingeschoten door Podolski. Niets aan de hand voor de Duitsers. Dan even een momentje van zwakte. Ja, dat moet je niet tonen tegen de Denen. Want uiteindelijk via een counter een corner uh, veroorzaakt. En de corner werd genomen vanaf de rechterkant, kwam diep in het strafschopgebied, werd door Bender teruggekropt richting Kroon Kroondeli. En die stond akelig vrij en kon een redelijk harde kopbal achter Nooyer plaatsen. En zo zijn de denen op 1-1 gekomen, maar daarna, het is eenrichtingsverkeer, de, de vergelijking. Met de wedstrijd tussen Denemarken en Nederland roept zich op. Ook hier de Denen met de rug tegen de muur. En de Duitsers die mogelijkheid op mogelijkheid krijgen. Maar uiteindelijk uh, maar één keer hebben gescoord. Via Jubilaris Podolski. Want hij uh, speelt vandaag zijn honderdste uh, interland. Zorgt ervoor dat uh, er hier gerust gaat worden. 1-1. Hier is Juri Stubenitski met de hoofdpunten van het nieuws. In Griekenland hebben de pro-Europese partijen Nieuwe Democratie... en Pasok een meerderheid in het parlement behaald. Dat is de prognose van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De conservatieve Nieuwe Democratie komt voorlopig uit op ruim 29 procent. De grootste uitdager, de radicaal-linkse Syriza-partij, haalt 28 procent... en de socialistische Pasok 12 procent. Er waren ook parlementsverkiezingen in Frankrijk. Daar lijken de socialisten af te stevenen... op een absolute meerderheid in het parlement... De partij Socialist van president Hollande had al een meerderheid in de Senaat en in alle regionale raden. President Hollande krijgt met deze uitslag vrij baan om al zijn verkiezingsbeloften in te lossen. De politie verdenkt een ondernemer uit Apeldoorn van het witwassen van miljoenen euro's. Vorig jaar en in januari onderschepte de politie een partij cocaïne in ananassen. Het fruit was beide keren op weg naar de groothandel van de 42-jarige man... Na het doorlichten van zijn boekhouding was de conclusie dat van miljoenen euro's de herkomst onduidelijk is. Het leger van Syrië heeft nieuwe bombardementen uitgevoerd op de stad Homs. Dat melden leden van de oppositie. Er zouden elf doden zijn gevallen. De activisten zeggen dat veel inwoners de stad niet uit kunnen. De Syrische Nationale Raad heeft gezegd dat Homs door zeker 30.000 militairen is omsingeld.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 Het is de Radio 1 Sportzomer. En terwijl Nederland rust. Kijkt men in en buiten Griekenland gespannen naar de uitslag van de verkiezingen. Want de Conservatieve Partij Nieuwe Democratie en de Socialistische Pasok lijken een meerderheid te hebben veroverd in het Griekse parlement. Correspondent Connie Kees in Athene. Goedenavond, Connie. Goedenavond. Dat is dus een pro-Europese uitslag. Dat klopt. En uh, met 52% van de stemmen geteld uh, heeft uh, de nieuwe democratie, de conservatieven, een duidelijke voorsprong. En inmiddels heeft hun leider Adonis Samaras is hier al in het perscentrum verschenen en heeft een uh, overwinningsspeech gehouden. Dus uh, het, is, het is duidelijk. Uh, Griekenland uh, heeft uh, als grote partij de conservatieven. Hebben de Grieken met het hoofd en niet met het hart gekozen? Dat, uh, dat uh, zou je wel kunnen zeggen, denk ik. Hoewel natuurlijk ook de Radicaal Linkse Partij wel weer uh, veel stemmen uh, heeft gewonnen. En ook weer groter is geworden. Uh, maar uh, Adori Samaras, de leider van de conservatieven, heeft zojuist hier gezegd... ...er is geen twijfel over de plaats van Griekenland in de eurozone. Die is er. En wij willen nu uh, gaan samenwerken met de europartners. En we houden ons aan de afspraken. Dus dat zijn al een paar duidelijke uitspraken van... De conservatieve leider. Ja, Samaras Verder... ziet dus wel mogelijkheden, maar willen bijvoorbeeld die andere partijen dat dan ook? Precies. Uh, Samaras heeft nu een oproep gedaan tot een nieuwe regering van nationale eenheid met eurogezinde uh, partijen hier in Griekenland. Want, zegt hij, Griekenland moet een regering hebben. We hebben geen tijd meer. We kunnen ons geen nieuwe avonturen permitteren. Nou ja, of dat allemaal gaat lukken, uh, dat, uh, dat gaat vanaf morgen beginnen. Morgen krijgt uh, uh, Adonis Samaras van de president de opdracht om er een coalitieregering te gaan vormen. En is het een grote teleurstelling voor Syriza die de bezuinigingen graag wil terugdraaien? Die Brussel natuurlijk heeft afgedwongen, maar ja, eh, toch een beetje achteraan komt. Ja, natuurlijk zal dat een teleurstelling zijn. Uh, ja, Samaras heeft natuurlijk ook wel een gebaar gedaan naar uh, Radicaal Links. Want uh, ook die zeggen, ondanks alles, dat ze wel in de eurozone willen blijven. Uh, maar we zullen zien hoe uh, daarop wordt gereageerd. Maar er wordt nog geteld, hè Connie 50% zo'n beetje is geteld. Ja, 52% van de stemmen nu. Uh, -democratie, nieuwe Democratie heeft nu 30,2% van de stemmen. En Syriza Radicaal Links 26, Drie. Kan dat nog heel erg gaan verschuiven? Uh, het kan natuurlijk nog, nog wel wat uh, gaan verschuiven. Maar ik denk dat het duidelijk is dat, uh, dat de conservatieven de grote partij zijn geworden. Connie Kees in Athene. Frans Groenendijk hier in uh, de studio. Uh, ja, zeg maar. Wat zegt je gevoel? Ja, dat uh, Nederland uh, toch op alle fronten tekort komt. Vooral verdedigend uh, oogt het zeer kwetsbaar. Matthijs uh, is de enige verdediger die... Uh, betrouwbaar is, hè, buiten het feit dat Maarten Stekelenburg... uitstekende wedstrijd speelt. Maar de beide backs en ook Vlaar... die hebben de aller, allergrootste moeite tegen de aanvallers van Portugal. Ja, is dat de kracht van Portugal of de zwakte van Nederland? Ja, je moet constateren dat uh, de aanvallers van Portugal... beter zijn als de verdedigers van Nederland. En je denkt nog wel eens terug hè, aan, een, aan een type Jaap Stam. Maar dit is wat het op het moment is. En ik denk niet dat wij uh, veel beter hebben op dit moment. Ja, wat kan uh, de bondscoach nu nog doen? Ja, je zegt, we hebben niet veel beters, dus hij kan iets doen. Nou, verdedigend uh, is de spoeling dun. He, dat, uh, dat we aanvallend tot iets in staat zijn, nou oké. Okay, dat hebben we ook gezien uh, met een prachtig doelpunt van Van der Vaart. Maar ook aanvallend uh, ja, is er al een half uurtje niks vernomen van, uh, van Nederland. En mogen we blij zijn met, uh, met deze 1-1 tussenstand. Dus heel veel veranderen. Kan de bondscoach denk ik ook niet op dit moment. Ja, aanvallende kun je ook niet gaan spelen. Nee, daarom. En het is, uh, het is levensgevaarlijk. Hè. Dat blijkt wel. Nani, Ronaldo met de snelheid. Ze zijn ook fysiek sterker. En ja, ze ogen ook scherper in de duels. Uh, ja, je houdt je hart vast bij iedere aanval. En hm. ja, dat, is, uh, dat is een trieste constatering. Heb je ook naar de Duitsers gekeken? Je ziet twee schermen te kijken. Wat is jouw indruk van, uh, uh, van de Duitsers? Gaan ze er vol voor? Ja, uh, ze lijken er in een, inderdaad wel vol voor te gaan. Alleen in de afwerking uh, heb ik het Gomes met name wel eens beter zien doen. Afgelopen week nog. Ja, de mooiste kansen worden verprutst. En het lijkt uh, nu dat ze met die 1-1 wel vrede hebben. Ja, zeker gezien de uh, tussenstand ook in, uh, in Garkov is er geen enkel probleem voor de Duitsers. Ja, dan komt die gevreesde salonremise natuurlijk. Dat ja, maar daar hebben de Denen natuurlijk niet zoveel nee, aan. Nee, daar dus. hebben de Denen helemaal nee, niks nee, aan nee, natuurlijk met nee, de Duitsers. Uh, zijn dus de, de, de Denen mee. moeten gaan komen. En ja, dan zal Duitsland er ongetwijfeld nog één of twee bij daar hou ik je aan. <laughs> ik hoop het. Ja, ik hoop het echt. Goed. Nog even naar Athene gaan we. Want bij het verkiezingscentrum kwam zojuist de leider van de conservatieve Antonis Samaras aan. Hij kon daar de overwinning opeisen. En verslaggever Joris van de Kerkhof wachtte hem op. Nou, zo komt de leider aan bij een persconferentie. Waar hij is een overwinning speech zal gaan houden. Om de orde te laten verlopen. Rater, rater de zuilen van het sapion door grote glimlach. Is this a victory for Europe? Oh. Is this a victory for Europe? Oh yes, uh, absolutely. It's for the euro, for Europe, for stability. It's good. Een overwinning voor Europa, een overwinning voor de euro. Dan nou, loop ik naast hem naar binnen. En hij gaat zo een statement geven in het Grieks natuurlijk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 Niet zullen begin, het heeft geen zin, gewachten van geef de aan de ploeg, die kreeg waar ik vroeg, terug rechte schouders stonden, niet schul begin, het heeft geen zin, gewachten van geef Laat het een oppepper zijn voor Oranje. Vechten, vallen en opstaan. Rowenaise. Ik wijs u er even op dat wij vanavond doorgaan tot 12 uur met deze uitzending. En in het laatste uur uh, verwelkomen wij Willem Vermeend, oud, Partij van de Arbeid, staatssecretaris en minister. Hier uh, om een toelichting te geven op uh, de verkiezingen in Griekenland. En met name de gevolgen natuurlijk voor Europa. Maar voor het zover is, nog. Uh, Drie kwartier en dan weten we definitief waar we aan toe zijn wat betreft Oranje. 1-1 bij Duitsland, 1-1 bij Nederland tegen Portugal. Ik ben benieuwd of er nog wijzigingen zijn in een derde beide teams. Bas, Jack. Uh, nou, dat is voorlopig nog niet het geval. Maar we hebben wel gezien dat uh, aan de kant van Oranje mensen zich hebben warmgelopen in de rust. Hij Gaan ze daar een van. Strootman hebben we gezien en ook Luc de Jong is dus wellicht dat een van die heren nog in het elftal zal komen. Ik kijk nu terwijl het elftal nu weer het veld op komt. zijn dit er al elf? Het zijn er nu elf met Nijzer de Jong erbij. Want die miste ik nog. Dat zijn dezelfde. Dat dus denk dat Van Mark nog niet gaat wisselen. Ja, wat kan je nog? Ik hebben er rustig een beetje over zitten filosoferen. Als je nu nog een extra aanvaller inbrengt. Dan ga je wel jezelf heel erg nou, Nederland Nederland gaat in ieder geval anders spelen. Uh, Robert gaat uh, naar de linkerkant. Snijder gaat uh, dichter uh, spelen bij uh, Huttelaar en uh, Van Persie gaat aan de rechterkant. Dat uh, is uh, datgene wat uh, in de tactische zin omgezet gaat worden. Zodat we in ieder geval uh, één iemand krijgen die uh, met uh, het goede been ook de achterlijn kan zoeken. Maar dat is, uh, uh, ja, het, het is om een beetje moedeloos van te worden. En Nederland zal hopelijk weer goed starten in de eerste 20 minuten en uh, dan uh, naar alle waarschijnlijkheid weer wegzakken. Dat is toch iets waar we het straks over zullen hebben na afloop van de wedstrijd. Maar de Portugese maken een veel betere indruk. Ondanks het feit dat de ploeg op 1-0 achterstand stond uh, en toen ook al in fases beter speelde. Is het nog steeds 1-1 uh, door de doelpunt van Ronaldo na de openingstreffer van Vlaar. Maar hebben we zoiets van over drie kwartier is het gewoon afgelopen. En is het maar goed ook eigenlijk. Want dit team is niet in vorm en dit team lijkt in niets op uh, de ploeg die tweede is van de wereld. Nee, het, uh, absoluut niet. De tweede helft trouwens is nog niet uh, begonnen omdat we nog moeten wachten op het signaal dat dat kan gaan gebeuren. Puntelaar en Sneijder zijn er wel klaar voor, maar uh, ja... In de rust nog een paar keer teruggekeken naar de goal van Cristiano Ronaldo. Die wel heel makkelijk wegloopt uit de rug van Ron Vlaar. Die zich dat behoorlijk mag aanrekenen. Dat ook wel zal doen trouwens. Want zo uh, geef je de tegenstander wel heel makkelijk de gelegenheid om te scoren. Hij krijg wel op het juiste moment uit. De, de, de steekpaas Ronaldo. was formidabel. Maar je moet als verdediger altijd wel weten. En dan steek je je hand maar uit waar je tegenstander is. En dat deed Vlaar niet. Dus hij had echt geen idee volgens mij balbezit uh, voor Nel zelf, dat duurt wel lekker lang zo. Oh, we gaan beginnen. Het aftrap van Oranje is geweest. Huntelaar en Sneijder hebben die gepleegd. En de bal gaat naar de linkerkant. Daar staat dus inderdaad nu Robben. Die dus maken met Joao Pereiro. En uh, de bal terugspeelt op de eigen helft. En die komt er voor de voeten van Nigel de Jong. Aangespeeld door Willem speelt uh, Nigel de Jong de bal even naar de rechterkant van het veld. Naar Vlaar. Vlaar een beetje opgejaagd. Uh, moet een beetje oppassen. Postiga die uh, gaat opjagen. Een uh, hele lange bal uh, van Vlaar. Die... Uh, door Robben weliswaar met het hoofd kan worden beroerd, maar niet onder controle kan worden gekregen. Pepe dan opgejaagd door Snijder. Snijder dus wat meer naar de midden afspelend. Kijken of dat wat oplevert en misschien dat het ook wat oplevert met Robba aan die linkerkant. Uh, Huntelaar zit ertussen, kan de bal uiteindelijk niet onder controle krijgen. Bij Nederland loopt nog niemand zich warm, bij de Portugese inmiddels drie man. Terwijl de bal naar voren wordt gegooid en Matthijssen het duel van Postiga kan winnen. Alhoewel hij de bal nog steeds niet onder controle heeft en nu goed wegdraait van zijn tegenstander. Met van de vaart tussen twee man in en de bal uiteindelijk die via Nani over de zijlijn gaat. Het van zelf een halverwege de eigen helft aan de linkerkant. De bal uh, wordt gegooid door Willems die dat mag gaan doen. Dan maar kijken of hij de bal bij Robben kan krijgen. Van de vaart loopt hij nu weg. Het moet dus ver. Dat oh, een goede bal trouwens van Willems. Die komt dan toch bij Van de vaart terecht. Zeker 20 meter verderop. Van de vaart wordt even vastgehouden. Draait weg, draait terug. Geeft de bal mee aan de Jong. Aan de rechterkant van de wiel speelbaar. Die krijgt ook nu de bal. Daar staat dus nu Van Persie. Zeg maar even het gemak rechts buiten. Terwijl dat formeel in dit systeem niet zo heet. Maar toch. Vlaar, de Jong in de middencirkel. Drie Portugezen om zich heen. En dan de bal breed gegeven aan Van de vaart. Die hier wel heel vaak de bal komt halen. Nu Sneijder aan aanspeelt. Die kan hem alleen maar terugkaatsen. Eigenlijk. En zo ligt de bal weer op de bij Willems. Van de vaart. Nederland heeft balbezit, maar wordt niet gevaarlijk in deze fase met Nigel de Jong. Die goed de bal speelt nu naar Sneijder. Misschien dat er nu wat ontstaat. Slechte bal van Sneijder. Bij Pereira werkt ook uiteindelijk de bal niet goed weg. Uh, heeft even een kleine obstructie nodig om Robben van de bal af te zetten. Dan komen de Portugezen eruit met Moutinho. Aan de linkerkant van het veld is het Merelles die de bal binnen kan houden. Krijgt de bal al bijna op het strottenhoofd. Maar is halverwege de Nederlandse helft aan de linkerkant van het veld in ieder geval in staat Moutinho aan te spelen. Moutinho-Merelles. Terwijl uh, Huntelaar nog niet gezien in de wedstrijd. Toch geen goede bal gehad ook. Je ziet dat Alves de bal speelt naar Ronaldo. Die de bal kaats met Postiga Nani. Gaat de bal naar Ronaldo. Komt hier dan de 1-2? Komt hier dan de 1-2? Ronaldo? Nee, die schiet hem uiteindelijk tegen de voeten van de wiel. En dan kan Nederland uitverdedigen. Gaat ook niet zorgvuldig. Waardoor Robben een beetje terug moet lopen daar waar hij naar voren wil lopen. 47 minuten. Is de eerste grote kans van de tweede helft hij is dus opnieuw voor Portugal. Maar hij doet het wat te makkelijk. Te lak door Nico. Ronaldo. Aan de andere kant Robben met een paas over de hele. Die komt dan bij laat terecht op het punt van het straatselgebied. Die kopt hem wel terug voor Van Persie, maar die kan er met geen mogelijkheid bij. Van liep richting de penalty -stip en De bal ploft de 2-3 meter achter. De overname van de Portugezen nu met Fabio Coentrão Die contact zoekt met Cristiano Ronaldo. Die droogt van de middel de bal aanneemt. Meteen wegdraait, versnelt. Cristiano Ronaldo, Vlaar moet er dan ook naartoe. Wordt gepoord, Vlaar vangt als een tegenstander op en krijgt een vrije schop tegen. En zo komen de Portugezen er dus weer op snelheid. Met een trucje en een actie heel makkelijk langs. Heel makkelijk door. Vlaar maakt een overtreding en de Portugezen krijgen een vrije trap. Wat een weergeloze voetballer is. Uh... Ronaldo, als je hem ook weer zo van dichtbij ziet. Ik heb hem natuurlijk vaak zien spelen, live ook zien spelen bij Real Madrid. Maar hier is hij nog meer gedreven lijkt het. Hij speelt wat meer onbevangen ook. Op een of andere manier staat er toch wat minder druk op lijkt het. Hij is gewoon in dit helft al verreweg de beste. En bij Real Madrid moet hij altijd nog even wedijveren met een aantal mensen die ook heel aardig kunnen voetballen. Maar we gaan opletten wat er met die vrije trap gebeurt, die halverwege de helft... Van Oranje licht op anderhalve meter van de zijlijn. Moutinho gaat die bal nemen. Komt hij te hoog van de penalty stip. Wordt weggewerkt door het Nederlands elftal. Merelles vangt dan de, de afgeslagen bal op en speelt hem naar de rechterbuitenkant, naar Alves. Alves komt de voorzet. Cristiano Ronaldo de lucht in. Dan gaat meer de lucht in. Er wordt vanavond geschoten door Joao Moutinho vanaf de rand van het strafhoekgebied. En dat die bal dus eerst half om half werd weggewerkt, maar die schiet hem huizenhoog over. Gevaarlijk dreigend moment, ook niet veel meer dan dat. Waar wel ook de kopkracht, elke keer weer blijkt van Cristiano Ronaldo... die niet alleen een keer gevaarlijk gekopt heeft al in de eerste helft. maar toch een aantal malen gevaarlijk dichtbij geweest is ook. En altijd dreigend is daar in de lucht. De luchtwacht van de Portugezen is flink. Met ook nog Pepe en Bruno Alves die aardig kunnen koppen. Bruno Alves nu aan de bal. Van achteruit de bal meegegeven aan Romain Reiles. Maar Reiles wil wegdraaien, maar neemt de bal niet goed aan. Die gaat over de zijlijn. Ingooit voor Van der Wiel. Van der Wiel die dat vanaf de rechterkant gaat doen. En Nigel de Jong aanspeelt. Die speelt de bal achterloos tegen Merelles aan. Kan aan herstellen. Doet hij goed De Jong. Tussen twee man in. Goede bal van De Jong. Speelt hem naar nou voor Persie. Persie. Gaat om Moutinho heen. Speelt de bal naar de linkerkant van het naar Willems. Daar is wat ruimte. Willems neemt wel wel goed aan. Naar nou, Robben doorgespeeld. Moet hij buiten om Willems. Remte trekkend voor Robben die nu naar binnen gaat. Robben langs 1-2 man. Wordt een beetje vastgehouden. Gaat de 16 meter gebied in Robben. Met Pepe. En Pepe die krijgt een duwtje. En die gaat er dan bij liggen. En Nederland krijgt in ieder geval een corner. Goede actie van Robben eerste hoekschoppen in de tweede helft. Het uh, brengt het aantal hoekschoppen uit Nederland op twee. Dat Betekent dat Vlaar en Mathijsen zich weer in het strafgebied melden bij van Persie en Huntelaar en ook de jong komt mee staan de vijf nu op de koppen. Het hele Portugese elftal staat nu te wachten. De hoekschop komt bij de tweede paal. Nou de eerste eigenlijk de keeper stond half weg. Dan komt die bal buiten het strafverbied voor de voeten van Huntelaar. Die legt hem dan terug op Van de Wiel. Opnieuw inbrengen, maar wie is daar om te koppen? Niemand. Vlaar wel, maar die komt er niet bij. Opnieuw uit door de Portugezen. Opnieuw opgevangen ook door Van der Vaart en zo via Snijder aan de linkerkant houdt het Nederlandse en blijven de Portugese dus nog altijd staan. Komt de bal weer voor het doel door, komt door Matthijsen. En dan bijna van heel dichtbij. Leek het toch even Van Persy die die bal alleen nog maar had hoeven te veranderen van richting. Maar daar slaagt hij net niet in omdat de bal doorholt. Daar roei Patricio. Ja, de bal bij Meredes. Meredes Moutinho. Tempo gaat weer wat omhoog. Nederland kan het tempo in deze fase weer even aan. Met Willems die een hele harde tackle maakt en een gele kaart gaat krijgen. De Portugese duiken daar meteen op af. De hele bank staat ook op. Mannen dan gaat toch even gewoon normaal zitten. Hij krijgt gewoon een gele kaart. In Detshol, een onervaren jongen, die probeert die bal te pakken. En uiteindelijk een speler meeneemt. En we krijgen de gele kaart. Veel protesten nu, veel gebaren. Pepe, een van de grootste schoppers van het westelijke halfrond. Staat dan van nou, nou, nou, nou, nou. Dat dat geen rode kaart is. Hij is te laat. Hij is inderdaad te laat. Maar het is ja, een zware tackle, Maar gewoon een gele kaart hoor. Ik heb het idee dat je in ieder geval op dit toernooi daar nog geen rood voor krijgt. Ik zie het nog een keer. Het valt wel mee. Hij zit ook nog met zijn voeten op de bal hoor. Dus eigenlijk helemaal niet alleen. Hij neemt een enorme sprong om erbij te komen. Maar zoveel is er niet aan de hand. En meneer Peppe, die moet een keer zijn mond houden. Want uh, die irriteert mij al een paar jaar. Dus uh, die moet er zeker niet bij gaan staan. Goed. Ik ben het kwijt. <laughs> ja, lekker even. Prima. Lekker hè? 51 minuten, 20 seconden onderweg. Portugal, Nederland 1-1. Van de Vaart en Ronaldo maakte voor rust de goals. Duitsland, Denemarken 1-1. Dat betekent dat de stand in de poel al dus is. Duitsland, Portugal 1-2. Denemarken 3. En Nederland 4. Een Portugese-vrije schop. João Moutinho even naar de kant voor een blessurebehandeling. En even kijken bij Ronald van der Geer bij Duitsland-Denemarken. Maar we na 52 minuten er altijd op de 1-1 stand staan. Maar Denemarken eigenlijk op 2-1 voor had moeten staan. Een goede actie aan de linkerkant van Paulsen. De speler van AZ op Bentner gelegd. Randstraffs op gebied en die ligt hem terug op Paulsen. En ja, die fantastisch schot, Maar het komt op de buitenkant van de paal. Grote kans dus voor de Denen. Nog geen echte mogelijkheid voor de Duitsers in het tweede bedrijf. 1-1 na 52 minuten. Terug in de... Garkhoff voor de wedstrijd van Oranje met een goede combinatie nu aan de linkerkant van het veld waar uiteindelijk uh, Snijder en Robbo elkaar de bal toespelen maar er geen voorzet komt vanaf de linkerkant omdat er uiteindelijk net een Portugees been tussen zit. Is er een overtreding gemaakt door Joao Pereira of komt er gewoon een hoekschop. Het is dat laatste, de derde hoekschop voor hetzelfde in deze wedstrijd getrapt door Snijder. Nou, dit is wel een overtreding hoor. Die weggewoven wordt. Dus Snijder laat gewoon zijn been staan. Oké, okay, corner. Ja, Sneijder gaat die bal trappen. Die houdt in. Omdat de scheidsrechter fluiten zegt: Ik ben er nog niet klaar voor. Dat kan nu wel. Hetzelfde vijfde last van zo even voor de goal. Bal kort naar Robben. Die variant hebben we eerder gezien. Dan moet Robben de bal voorgeven. Geeft hem dan toch weer aan Sneijder. Komt er een bal die door Matthijsen Vlaar wordt gekopt. En uh, over. Het is niet Matthijs, die gaat er net onderdoor. Vlaar komt de bal een meter of anderhalf over. Staat in een redelijk kansrijke positie. Met zijn postuur altijd gevaarlijk bij deze momenten. En nu krijgt hij het hoofd ja, nee, net niet hij, goed er tegen. Nee, hij komt de bal op zijn eigen schouder. Ja, volgens mij ook. Dat is knap. Dat zie je weinig. Uh, in ieder geval uh, de doeltrap voor Roeja Patricio. Er zijn dus uh, wel wat kansjes voor het Nederlands helftal. Uh, bij wie uh, schaars uh, volgens mij zich aan het warmlopen is. En ook uh, Ibrahim Avelay, die doet nu hinkelen. Dat is ook leuk. Uh, Europees kampioens op hinkelen heb je kans een behoorlijke kans maken. Is het balbezit nu uh, niet voor Willems. Is het terugkomend bij de spelpositie van Postiga. Waardoor Nederland weer balbezit heeft. En Nederland ja, wil in ieder geval als het nog iets moet doen. Uh, nu toch een keer weer in de richting gaan komen van uh, doelman Patricio. Want een doelpunt, je weet maar nooit wat het nog oplevert, uh, uit, uh, uiteindelijk in de restant van de wedstrijd. Robben wordt een beetje weggeduwd, het wordt onaardiger, het wordt onvriendelijker, de spelers worden agressiever, naar elkaar toe. en we hopen dat het niet weer gaat ontvlammen, want het zit er dicht eraan. Ja, de frustratie het uh, hoogtij bij Oranje, dat mag duidelijk zijn. Nederland heeft tot dit moment drie goals nodig om zich bij de kwart finalisten te mogen rekenen. Twee hier en nog eentje van Duitsland erbij, want daar is het 1-1. Terwijl Rui Patricio een ongelukkig terugspeelbal krijgt nu. Maar Koen trouwens zich keurig laat zakken op de linkervleugel om aan speelbaar te zijn. Van Persie komt er wel naartoe, maar is eigenlijk een paar stapjes te laat. Er gaat de bal in de richting van Cristiano Ronaldo. Er zit het been tussen van Nigel de Jong. Bal over de zijlijn, ingooi van Portugal. Snel genomen, maar wel in de breedte. Bij Miguel Veloso. Die paas naar de andere kant van het veld. Naar Nani. Nani met Willems. Willems trapt de bal weg. Over de zijlijn. Ingooi voor Portugal. Op een meter of 16 van de cornervlag af. We spelen bijna 10 minuten en de Portugese in balbezit halverwege de helft van Nederland met Moutinho, Moutinho Nani. Moutinho die gaat richting 16 meter gebied, gaat schot geven gaat naast. En uh, zag er gevaarlijker uit dan het is. balbezit voor Stekelenburg die gebaar tegen zijn uh, verdedigers vergaan uh, maar weg. Maar komt zit dan toch nog een beetje aanbieden aan de linkerkant van het, van het veld. Maar ik denk dat Stekelenburg uh, maar aan de rechterkant gaat geven naar Vlaar. Vlaar, terwijl van de wiel een beetje in de dekking staat, uh, speelt de bal terug naar Stekelenburg. Stekelenburg hij is de bal naar voren. Kan uh, Huntelaar wat doen? Nee, kan het niet doen. Want uh, Alves die, uh, schaduwt. De... Af. En uiteindelijk is het via Nani het bal bezit. Terwijl Postiga eh, wil aangespeeld worden. Pereira opgaat de rechtervleugelverdediger, Is het Nani nog steeds in balbezit. Speelt de bal in het lichaam van Van der Vaart. Overname met Veloso en die speelt even terug naar Pepe. Pepe die opent met een diepe bal. Cristiano Ronaldo wilde wel naartoe. Van de wiel laat die bal lopen omdat hij denkt dat hij te hard is. En dat heeft van de wiel goed gezien want de bal gaat over de achterlijn. Het heeft er voorlopig alle schijn schijf van dat Oranje dit toernooi gaat verlaten zonder een overwinning. Dat gebeurde in 1990 trouwens ook al eens. Op het wereldkampioenschap in de pool net overleefd met drie keer een remise. En vervolgens in de ronde daarna door Duitsland uitgeschakeld. Terwijl nu van de wiel weg is. Het hoeft natuurlijk allemaal nog niet verloren te zijn. Het kan allemaal nog te goede keren. Maar de kans daarop lijkt wel erg klein. De jong met de bal aan de voet. Coaches wijzen. De jong opent. Goede bal hoor naar de linkerkant van het veld. Robin neemt hem aan op de borst. Moet eigenlijk meteen de actie maken buitenom. Gaat dan nu ook weer binnendoor. Krijgt een heel klein tikje. En krijgt een vrij schop. Tikje komt van Joao Pereira. Vrij schot voor Oranje op een plek met perspectief. Snijder, gooit als de tegenstander weg die nog voor de bal let staan. Dat zijn de onvriendelijkheden die je zo even bedoelde. En als je dat nog één keer doet, dan krijg je ook nog geel. Ja, en uh, Pereira en uh, Snijder. Die even met elkaar in de strijd zijn. De scheidsrechter staat erbij. en zegt waarom doe je dat nou? Wij kennen elkaar natuurlijk. Sneijder heeft overigens uh, Akkervietje gehad een tijd geleden in de Italiaanse competitie met dezezelfde scheidsrechter. Maar ik zei het al, de irritatiegraad neemt natuurlijk toe naarmate de wedstrijd verder vordert. En uh, Nederland in ieder geval weet dat het met deze stand uh, morgen in uh, Krakau de Koffers kan pakken. Bal komt voor. Dan moet hij erin gaan. Gaat hij er niet in? Bal gaat voor een corner of gaat niet voor een corner? Nee, zegt de scheidsrechter. En ook zij nee, zegt de assistent scheidsrechter. En ik ben eigenlijk benieuwd. Naatje de Jong protesteert, maar dat wil niet alles zeggen. Want uh, je probeert natuurlijk alles om uiteindelijk uh, een, bijvoorbeeld een corner te krijgen. Het is... Contraal. Ja, contraal. Het is absoluut een corner. Buiten die, uh, de het gelijk. er ja, ja. staat een trekmuis achter de lijn. Die constateert alleen de dood, want die zou het gewoon moeten zien. Nou. Hoewel, nu lijkt het weer Nijtje de Jong. Heel goed gezien van die man. Die dus niet <laughs> alleen staat om daar te staan, maar het heel goed heeft gezien. Wat erg. Ja, zo zie je maar. De ene herhaling is de andere niet. Uh, balbezit voor de Portugezen. Cohen Veel besproken. Cohen paas ja. naar voren. En uh, wil de bal bij Helder Poestica krijgen. Dat lukt niet vlaar. Komt weg. De bal blijft in Portugees bezit. via Cristiano Ronaldo. Linkerkant van het veld. Kleine versnelling. Zoekt van de wiel op. Cristiano Ronaldo gaat binnen door. Buitenom. En kijkt dan iemand voor de goal. Cristiano Ronaldo in het Sasselgebied. Dan een bal voor de goal. Hij wil eigenlijk bij uh, de tweede paal die bal neerleggen. Daar zit Stevenburg tussen. Die de armen strekt. En de bal heeft uitgegooid. Alweer naar Robben. Vaart hebben we nodig. Vaart en geloof en energie. Maar ik voel het eigenlijk allemaal niet zo. Nee. En het is ontluisterend om te zien hoe Van der Wiel door de wedstrijd gaat. Die zal uh, godsmeken dat die wedstrijd binnenkort is afgelopen. Want iedere actie van Ronaldo moet hij achteruit lopen. Wordt hij gedold en heeft hij totaal geen grip op zijn tegenstander. Nu een diepe bal van Snyder, Is te diep voor Huntelaar. En uh, overname is er dan van de doelman voor uh, Patricio. En zo tikken uh, de minuut in deze wedstrijd weg. We hebben twaalf minuten gespeeld in de tweede helft. De uh, balbezit is voor Coentrão Aan de linkerkant van het veld speelt de bal richting uh, Postiga. Postiga kort gespeeld naar Ronaldo. Ronaldo terug naar Mereles. Merenles naar Ronaldo. En uh, dan zal Merenles misschien weer teruggeven. Ronaldo doet hij niet. Alves. Bert van Marwijk uh, staat uh, als uh, bij de Sneekweek uh, de, de boten naar voren te loodsen. Maar het heeft geen enkele zin. Want uh, Nederland kan niet echt naar voren komen. Omdat zoals ook nu Nani stoort Nederland de bal weer kwijt is. En uh, Nederland dan over kan nemen. te laat dat toe. Met het balbezit nu voor Huntelaar. Huntelaar naar Van Persie. Van Persie terwijl Huntelaar nu doorloopt. Ook Robben kiest nu uh, de diepte. Daar gaat de bal naartoe. Maar die wordt heel makkelijk onschadelijk gemaakt door de Portugese verdediging. Opgepikt weer door Miguel Veloso. Het slot op de deur daar. De meest achteruitgeschoven middenvelder doet zijn werk eigenlijk continu naar behoren. Rol is aangespeeld. Dat is nou eentje die het loopvermogen heeft om overal te zijn. Net zo makkelijk aanvallend als verdediger middenvelder kan spelen ook. Is die aan Ronaldo nu. Weer op snelheid gekomen. Koen trouw de bal meegegeven. Die gaat de voorzet geven vanaf de linkerkant. Nog een schaar, nog een dreigingje en dan nog een actie. En nog proberen dan je tegenstander voorbij te komen van de wiel. En dan gaat de bal via van de wiel over de achterlijn. Dan komt er een Portugese hoeschop aan. De eerste voor de Portugese naar de rust. Voor wat dat dan allemaal waard is.